Spoedige start. Ember brandse met het NOS-journaal. In Sifterband, Flevoland, is een man omgekomen door vuurwerk. Het is onduidelijk wat er is gebeurd en met welk vuurwerk. De man zou in de straat wonen waar het ongeluk was. Veel mensen zagen het gebeuren. Het komt niet vaak voor dat mensen in Nederland omkomen door vuurwerk. Rond de afgelopen vier jaarwisselingen wisselingen viel er in totaal twee doden. De Russische Veiligheidsdienst heeft een man opgepakt voor de bomaanslag op een supermarkt in Sint-Petersburg. 18 mensen raakten woensdag gewond toen een zelfgemaakte bom afging. Het explosief was gevuld met stukken metaal en zat verstopt in een kluisje waar klanten van de supermarkt hun bagage kunnen achterlaten. Gisteren eist de Islamitische Staat de aanslag al op. Er is dit jaar voor 68 miljoen euro aan vuurwerk verkocht... schat de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland. Morgennacht gaat er vooral siervuurwerk vuurwerk de lucht in. Dat maakte ruim 60 uit van de verkoop. Liep het donderdag en gisteren niet echt storm. Vandaag was een topdag voor de vuurwerkbranche. Het was de laatste dag om vuurwerk te halen... want morgen is het zondag en dan is de verkoop van vuurwerk verboden. De totale omzet dit jaar is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Schaatsers Kjeld Nuis en Koen Verweij doen ook op de 1500 meter mee aan de Olympische Spelen in Pyeongchang. In een rechtstreeks duel werd Nuis eerste en Verweij tweede. Bij de 5 kilometer voor de vrouwen pakten Anouk van der Weijden en Esmee Visser eerder vandaag al de Olympische tickets.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 See you on those streets Oh, love Tell me there's a river I could swim That will bring you back to me Cause I don't know what to love So I'm honest. I don't know what to forget Your face Oh, love God, I miss you every single day and night So far away Dit is de laatste week van de Euro Breakdown van dit jaar. Jongens, we zijn er weer. Ja, ja. De Wat een feestje. van het De jaar. allerlaatste keer van dit jaar. Oh, heerlijk. Ik heb er zo'n zin in. Jongens, we hebben een, een, een gevuld programma, al zeg ik het zelf. Uh, het is, uh, ja, we hebben in plaats van drie uur wordt toch maar twee uur. Maar dat maakt niet uit. Twee uur in die twee tijd gaan wij jullie nog even bedanken. En uh, de meeste uh, gezellige dingen. We gaan weer uh, verder met... Uh, je, je moet het maar weten. Want de stand, uh, hoe, hoe is die nu op dit moment? 1-0. De stand is 1... Eh, van deze van, van, van vorige week? Ja, van vorige week. vorige week was die 1-0? Nee, maar ik heb gewonnen vorige week. Oh ja, dat is wel inderdaad. Ik krijg na Nou, Quinten heeft in ieder geval gewonnen. We gaan er nog wat dingetjes erbij pakken. Het wordt één grote, dolle, dolle boel. We hebben uh, top 10 volgens mij bal. Ja, ik heb nog uh, een, een top 13 heb ik. Ik heb nog allemaal leuke nieuwe zetjes. Echt waar? Oh. Echt Ja, de, de, de sterren van de hemel zijn weer bezig. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dus we hebben een, een gezellig programma, om het even zo te zeggen, voor de verandering. Erik, die ja. hoort niks. Zeg eens wat. Nee, nee, nee. Nou, maakt niet uit. Hartstikke goed. Komt helemaal top. Gaan we zo regelen. Maar we gaan eerst luisteren naar Silence van Chiesto's Big Boom Remix. I'd rather be a lover than a fighter Cause all my life I've been fighting Never felt a feeling of comfort All this time I've been out And I never had someone to come on oh, nah. I'm so used to shit Love no only left me alone But I'm at one with the side I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I've found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I found peace in your vibes. And no I've been silent for too long. We'll <laughs> be From on the brown, like, brown, yeah. I get like this, I can't be around you. I'm too dim down the night 'cause I can name some things I'm. Like <laughs> If I'm your sister. I'm too hip to hop around town I hear it. I know I get Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow, wow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 Get wild, wild, wild You looking like there's nothing that you won't do But you won't do Hey girl, that's when I told you Told you Van Europa, de Euro breakdown. Ja, maar moeten we anders zijn? Dan... Natuurlijk zijn we bij de Euro breakdown. Wee, wee. <laughs> <laughs> Hij doet het wel, hè, nu Erik? Ja, nou wel. Oh, oh gelukkig maar. Helemaal anders stress. We Weet boos Erik? Ja, het <laughs> maakt niet uit, joh. Kunnen we hebben? Kunnen we hebben. Hey, um, dan nog even wat. Uh, wij, uh, het is natuurlijk avond. Ik heb uh, uh, vandaag nog even wat lijstjes even doorgekeken. Ik ga even kijken. Zo. Um, so. Ik hoorde mezelf heel hard. <laughs> maar nu niet meer. Nou, zeker. <laughs> <laughs> uh, nee, ik, ik, ik had al een paar lijstjes en ik al doorgekeken van, de van rare tradities. En ik uh, ja schokkend dat je eigenlijk wel exact hetzelfde lijstje tegenkomt als wat ik uh, tegenkom. Maar uh, dus we hebben een top 13 is er samengesteld uh, van de meest rare dingen die er worden gedaan in Oud en Nieuw. Dat klopt, dat klopt. En dan dus zullen we ze om en om doen? Of, uh, wat, uh... Ja, laten we ze om en om doen. Goed. Ja, prima. Van, uh, dan zal ik beginnen. In, uh, in Griekenland is ja. ons eerste land op de lijst. Ja. En daar uh, vieren ze het als een soort Sinterklaas. En dan huh? uh, zetten de kinderen zetten hun schoenen bij de open haard... en hopen ze dat Sint Basile hun schoenen zal vullen met cadeautjes. <laughs> <hè>? <laughs> Sint Basile. Sint Basilicum. Oh, je, je, je. Nou, ja ja, um, op nummer 12 hebben we in Engeland. Dan heb je eat pie gevuld met vlees. Uh, in Engeland uh, maken ze met oudjaarsavond een echte meat pie. Een soort uh, taart gevuld met vlees. Dat is vooral met de feestdagen heel populair. En niet dat is dat we hier de oliebollen hebben. Ja, als jullie weten wat ze bij die Duitse Leute doen, dat staat op nummer 11. Daar <laughs> uh, maken ze, een nou, blij je ben. in Duitsland betekent dat uh, heet gieten in een pot met water. Dat dus lood krijgt dan een vormpje waar uh, de toekomst uit uh, wordt voorgelezen. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, in Australië is het helemaal gek, huis, Want uh, <laughs> daar, uh, daar is de bedoeling dat je zoveel mogelijk herrie maakt. En dan pakken ze een pan, een lepel en ga je over de straat lopen en maak je zoveel mogelijk herrie op oudjesavond. Ga hey, je echt knammend het nieuwe jaar in. Ja, dat, dat kun je wel stellen, ja. Nou ja, het uh, staat er op 9. Nou ja, in China wordt van uh, eind januari tot midden februari nog een keer een nieuwjaar gevierd. Het is uh, 15 dagen lang feest en daar wordt ontzettend oh. veel vuurwerk afgestoken, maar... je begint ermee je huis te poetsen, schulden af te lossen en nieuwe kleren in te kopen. Pak je rode kleren in, want in China viert je het nieuwe jaar in het rood. Nou, dat is wel wat hoor. Voor? Ja, ja, 15, het, 15 nu, dagen. Ja, maar dat klinkt toch. nieuwjaarsborrel. Da, da, oh. klinkt, nee, maar dat klinkt toch als een ongelooflijk mooi feest. Want je begint alles nieuw: nieuwe kleren, nieuw huis. Ja, uh, China is de economie ook iets beter. Hey, in acht uh, gaan we naar Italië. In uh, Italië doen ze het feest vieren tot de late uurtjes. Op het oudejaarsbal. Figlione uh, uh, di, uh, di Capodanno. <laughs> <laughs> en, uh, <laughs> en die blijven dan wakker om de eerste zonsopkomst van uh, Anna Nuevo mee te maken. Felice Anna, een nieuw F.O. Dus gelukkig nieuwjaar. nieuw Nou, dat was hem alweer dan voor de eerste vijf. De eerste vijf? De eerste vijf. De eerste vijf? De eerste vijf doen we, Mike. Oh, de eerste vijf? Ja, dat de eerste we... vijf doen we. Oh, ja, we ja, okay. gaan straks, ga straks verder, Mike. Je wil, je wil niet even veranderen nog bij. Nee, wil je de hele lijst? Nou, wil ik de hele lijst? Nee, doen, we hebben nou. twee uur, Mike. Rustig Resta. Ja. Dus je hoort het goed. Hierna nog. Uh, hierna, er is nog van de rare nieuwjaarsgewoonten die er bij onze uh, ja, uh, buren vanuit alle andere Europese landen zijn. We ja, gaan goed. door uh, naar een uh, remix van uh, StarGazing. En dat is wel heel mooi gedaan door onze eigenste Cascade. You say in this hopeless That I should hope hopeless Heaven can help us Well, maybe she might You say it's beyond us What is beyond us The the desires We've been meteoric Even before this Burns half as long When it's twice as bright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 to save us. You don't want to save us. You blame human nature and say it's unkind. Let's make up our own minds. We've got our whole life. Let's see and decide. Decide. And I will still be here. New rules Duolipa. Om half acht gaan wij verder met Je moet het maar weten. Wie gaat deze week winnen? Erik of Quinten? We gaan het meemaken. Tot zo! Well, yeah, oh, my it he doesn't love me, so I to myself, I'm to myself, One, don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone, two, don't let him in, You after kicking out again, three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in the bed. Zijn. Ja, die Erik die praat er gewoon doorheen. Wat een lul. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Jongens, dit was de Cream Remix van Dua Lipa. Nieuw Rules. Heerlijk, heerlijk. Hebben jullie er een beetje zin in? Zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk. Oké, okay, nou we gaan het meemaken. We gaan kijken of jullie uh, klaar zijn en getraind zijn in uh, de kunsten van het uh, uh, ja, vragen uh, beantwoorden. Want uh, vorige week hadden jullie het uh, nogal lastig. Hè? Dat, dat, dat kunnen we wel, uh, wel vooropstellen. Dat kunnen we. Wel ja, dat was zeker, hè? Was zeker moeilijk. Ja, dat was moeilijk. Ja. Het staat moeilijk, echt. Dus. Ja. Mijn van Nelly. Ja, daar ja. ja, nog je... steeds niet over uit, echt niet. Je moet het weten, je moet het maar weten. <laughs> en dat is ook de titel van het quizje. Ik vond Mike's quizje vond ik ook leuk, maar ja, hè, nou, je moet het oh. maar weten. Hè. Mike's quizje. Uh, noem jij het maar zo voor jezelf. Wij noemen het. Uh... Oké. Okay. Jongens, we gaan even warm draaien en dat doen wij met uh, de eerste vraag van vanavond. En uh, dit, dit, dit kunnen jullie wel weten: hoeveel, gitaar, uh, hoeveel snaren heeft een gitaar normaal gesproken? Ja, nou zes dacht ik. Ja, dat is zes. Heel goed, heel ik goed. Zes, bezig... succes. Ik, jij... ik wou het ook zeggen, maar. Ja, jij wou het ook zeggen. Maar. Uh, ik kom op scherp blijven. Oké. Okay. Kom maar door. Dan gaan we, dan gaan we beginnen. We gaan beginnen met. Je moet het maar weten: kijken wie er uh, gaat winnen. En uh, de eerste echte vraag luidt. Met welk nummer brak uh, zangeres Shakira in 2001 wereldwijd door? Oh, oh, oh. Eh. Uh... Uh, ja. Ja. ja, ik kan volgens mij het nummer wel voorbehalen, maar. <laughs> Gaan nee. Je neerde je dan. Uh, Zing het voor ons. Nee. Nee, echt niet. Uh, Spring op de tafel. Dat, dat kan ik wel doen, maar. <laughs> nee, niemand? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Whenever. whenever. Oh. oh. En dit was. Forever. Ja. Whatever. Dat is. Dus. Dit was over het algemeen <laughs> well, nog niet it eens een hele moeilijke. Dus jongens, voor de even. <laughs> een klap. Want dit helaas, kan. helaas. Sorry, sorry Mike. Stand is <laughs> nog 0-0. Dit wordt spannend. Ja. Dan gaan wij uh, naar uh, de derde vraag. En uh, dit is uh, voor uh, de kenners uh, onder ons: oh. In welk jaar Oeh. overleed de zanger. Michael Jackson. Oei. Oei. Ehm. Um, Wacht even. Ik hem. Is 2007? Ah. Nee, sorry. 2008. Nee. Oh, nog nee. niet. <laughs> <laughs> Is 2009? Hahaha. <laughs> <Hey. laughs> oh. <laughs> Is één even... ah! een kwintus voordeel. <laughs> dan blijf ik ook, Ik geef het op, als is de Oh, oh, oh, oh, oh, oh Geweldig. <laughs> och, och, och. Nou ja, dit is dus... <laughs> dit is dus het denkniveau van vanavond. Dit okay? is inderdaad het denkniveau van, van vanavond. Dit is waar wij in balans zijn. Veel beter gaat het dan ook niet worden. Nee, ik, ik, ben, ik ben bang dat het, het, uh, dat het inderdaad niet beter gaat worden. Jongens, <laughs> nogmaals 1-0 in het voordeel van Quinten. We gaan, uh, straks uh, gaan we nog even de laatste plaatsen in Europa doornemen... waar ze nogal rare tradities, uh, ja, andere tradities erop nahouden dan uh, wij hier in Nederland betreffende het vieren van Oudia's uh, ja, uh, avond. En uh, ja, ach, ja, wat zullen we er eens van zeggen? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of Steve Aoki hier antwoord op heeft zijn Alan Walker remix All Falls Down. Tot zo!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 Cause when it lekker. Ik een lekker, lekker. lekker track. lekker, lekker, lekker, lekker track, een lekker plaatje, en lekker gewoon Mike Burton is. <laughs> Oké. Okay. Heerlijk. Lekker Jongens, my... jullie hebben nieuws voor mij. Ik stel. heb nieuws, ja. Ik nieuws. Ja, want uh, er is een aanklacht rond Uptown Funk van uh, Mark Ronson. hoe ho, gaan ze? Godsnaam. Aanklacht ja, ik zal het je vertellen. Stel. Want... Uh, een vrouwelijk rap trio, beter bekend onder de naam The Sequence, heeft de tweetal aangeklaagd vanwege de gelijkenis van het nummer met hun nummer, Funk You Up. Dat onder hun naam werd uitgebracht in 1979. De track was dit jaar ook nog bijzonder, want het werd de derde rap track die ooit bij de 50 populairste hits van de VS wist te komen. Volgens TMZ heeft het nummer veel en relevante gelijkenis met de compositie van Uptown Funk. De Sequence vraagt met de aanklacht een juryoordeel en willen schadevergoeding ontvangen. Om hoeveel geld het waait is nog niet bekend, maar het is niet voor het eerst dat Uptown vangt voor onder vuur ligt. Oké. Okay. Ik Nou um... ja, de beste man heeft geld genoeg denk ik, dus hij zal belastingen dragen. Ja, ik ja. al, ja. ja. nee, uh... ja, wou net zeggen, dat zei ik net ook al. De nummer is er twee jaar uit volgens mij? Uh, ja, drie jaar misschien. Nee, maar, nee twee jaar. Ja, ja oké, okay, ja, ja. maar ik, ik ken, even los daarvan, ik ken het nummer van uh, de Sequence, van je die ken ik. En ik kan de gelijkenis begrijpen. Alleen snap ik niet dat je meteen voor Plagiaat een aanklacht wil gaan indienen, want dat valt echt wel mee hoor. Ja, dat maar ja, dat, weet je, die discussie die, die, die kun je er lang voeren in de muziekwereld, maar weet je... natuurlijk kan er nog nieuwe muziek gemaakt worden, maar het is wel heel erg moeilijk. Dus ik kan me gewoon voorstellen dat ze van oudere nummers of andere nummers, dat ze daar samples van gebruiken, een bepaald ritme, een beat, een bas, noem het op. Joh, die discussie kunnen we heel lang voeren. Ja, echt waar. Maar eerlijk gezegd, het is bijna het einde van het jaar, ik heb echt alleen maar zin. In heel veel drank. Want uh, even uh, gaan kijken naar nou, Audi's Avond. Als ik ga naar mijn eigen uh, repertoire ga kijken. Ik uh, ga bij mijn. Uh, op, uh, in ieder geval mijn. Mijn uh, broer Tony. Ga ik uh, Audi's Avond vieren? Uh, met uh, een uh, anderhalve liter vlees Bacardi. En 4, 5 plat bier. Hm. Uh, en dan nog alle andere dankjes waar ik nog niet aan gedacht heb. Netjes hoor, netjes. Dus jij doen Erik? Ik uh, ga naar een feestje met wat vrienden. Dus, uh, netjes, oh. netjes. Oh. Waarschijnlijk uh, nog voordat we gaan aftellen lig ik al ergens onder de bank. <laughs> Dat zou best <laughs> kunnen. <laughs> uh, yeah. nou, de hele tent gaat de lucht in, we gaan het meemaken. Wij gaan uh, luisteren naar uh, en, uh, eentje die we eigenlijk uh, nog niet eerder gedraaid hebben hier. Oh. Een nieuwe Oh. Een nieuwe Lummer track. Horn. Setting Fires, The Sigma remix. We komen zo weer weer terug. Dan gaan we de tradities van andere landen doorpakken. The Euro Breakdown. Do this again Beter plaatje First love. Och jongens. Kan voor genieten. plaatje die je eigenlijk nog niet eerder hebt gehoord. En die pakken gelijk eigenlijk op taart Ik heb hem ook nog niet gehoord. Hij is goed hè. Ik vond hem leuk. Ik vond hem echt leuk. Ik kende hem nog niet. Ja, ja, ja. Nou, je ik leert altijd wat nieuws hier. Jongens, het eerste nu zit er al wel bijna op. Maar dat betekent nog niet dat pret voorbij is. Het is 12 voor 8, ja, Ik zeg het goed. We gaan nu nog even de rare gebruiken van andere landen gaan we erbij pakken. Ja, de landen die het anders vieren dan wij eigenlijk doen. En om uh, in twee duren, uh, ja, dat gaan we straks nog even vertellen wat we daarom gaan doen. We gaan ja. sowieso verder met, Die moet het maar weten, want de stand staat nog steeds 1-0 in voordeel. Ja. Nou, ik zal je meteen even vertellen op nummer 7, Oud en Nieuw in Rusland. In Rusland schrijven ze een wens op papiertje, steek ze in de fik, verzamelen ze de as. Dan doe je in je glas champagne en om, om 12 uur drink je het op. Ja, het zal waarschijnlijk niet heel lekker smaken, maar ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Alcoholisme op een nieuw uh, niveau. Nou, Op uh, nummer 6 hebben we Oud en Nieuw in Hongarije. Je zegt nooit nee tegen een fles champagne als die je wordt aangeboden in Hongarije. Want wees voorbereid op het ontvangen van heel veel kusjes. Om 12 uur zingt iedereen mee met het volkslied en de nacht breng je door op een geweldig feest. Ja, dus uh, kort gezegd, eigenlijk, je krijgt een fles, je zoent de hele avond tot 12 uur en dan komt het volkslied. Luister, heb ik nog een veel betere. Op nummer 5, Oud en Nieuw in Denemarken. Dan, euh, mocht jij naar nou Oud Servies in huis hebben, je wil er vanaf. In Denemarken gooien mensen hun servies tegen de deuren van de buren aan. Hoe groter de stapel, hoe meer vrienden je hebt. En hoe meer geluk je staat te wachten in het komende jaar. Nou, volgend jaar naar Denemarken dus jongens. Ik hoor het al. Rababam. En dan de laatste, Oud en Nieuw in Frankrijk. Oesters en fru de meer horen bij Oud in Frankrijk. Heel veel eten en met vriendenfeest tot in de late uurtjes. Nou, een beetje vergelijkbaar met hier. Alleen nog met oliebollen en uh, borrel. Ah. De top drie gaan we straks meemaken. De top drie. De top, top drie, jongens. Inderdaad. Hey, voordat we straks dit eerste uur gaan afkondigen, uh, ja, komen we nog even afscheid van jullie nemen daar. En we verwelkomen jullie dan uiteraard ook weer om acht uur. We, ik ga een plaatje opzetten die uh, voor Quinten en mij heel erg uh, bekend is. Uh, ook zeer uh, ja, positief uitgepakt, zeker de eerste keer daarvan luisteren. Maar de niet van wat dit dan weer voor beukplaat? Oh. Maar hij was echt onwijs goed. En ja, dat is ook van uh, ja, die, die we eerder gedraaid hebben. <lacht> Steve Aoki, ja, ja. de thriller Midnight Hour Remix. Tot zo! Now I'm singing like girl, you know I want your She push it back on me I put it pressure properly And she see me at the base Plus she want fi I'm sick on so years. Girl you know I want your love Your love is her name Shape of You Major Laser Remax. Oi oi oi. Nala en Cranium en Ed Sheeran. Heerlijk, heerlijk. Ik denk, ik zet hem even weg. Want jongens, we hebben nog 1 minuut en 15 seconden. Jongens. Dit was de eerste uur van de Euro Breakdown. Wat gaan we in het uh, volgende uur doen? We gaan uh, sowieso DJ Verlaffel meenemen. We gaan verder met Je Moet Het Maar Weten. En we gaan ook de top drie landen bekendmaken. Waar zij andere tradities erop nahouden. Dan wij hier in ons uh, ja, koude kikkerlandje hebben. Dus jongens, hebben jullie er nog een beetje zin in? Ja, tuurlijk wel. Erik, denk je dat je dit jaar nog, je, weet het, je moet het maar weten, gaat winnen? Ja, nou ja, laten we het hopen, hè. Het zal wel moeten, anders is mijn herstel helemaal verpest als dus ik de eerste twee of verlies. Ja, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat sowieso. Dus uh, ik ben benieuwd, ik ben echt heel erg benieuwd. Maar uh, ja, in ieder geval, het, uh, het volgende uur wordt dus weer een, een, een brok gezelligheid. We gaan uh, weer, een, uh, weer wat mooie plaatsen draaien. We gaan wel iets meer terug naar de uur Breakdown. Ik denk, we openen nu even we wat meer remixes om even het jaar af te sluiten. Om ook even wat platen erbij te pakken die, uh, ja, bekend, onbekend, gewoon goed gedraaid hebben dit jaar. Waaronder Steve Aoki gewoon een paar hele mooie remixes heeft gemaakt. Waar wij zeker trots op mogen zijn. En ik kan je wel vertellen. Ik ben er klaar mee jongens. We gaan naar het tweede uur. Dankjewel. Tot zo. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.